Newman zat vast sinds eind oktober wegens vijandigheden tegen de staat. Hij werd na een tiendaagse reis door Noord-Korea op het vliegveld... door de politie uit het vliegtuig gehaald. De brand in Renkum is onder controle. Om één uur brak brand uit in een loods met balend samengeperst papier. De loods is eigendom van Reparco, een recyclingsbedrijf voor papier. De brandweer gaat de balen met een shovel uit de loods halen om zo beter te kunnen blussen. Een belendende loods loopt volgens de brandweer geen gevaar. In de buurt van het bedrijf staan geen huizen. De brandweer voert metingen uit om te kijken of er te hoge concentraties gevaarlijke stoffen vrijkomen. Vijf van de zes mensen die in de Mexicaanse stad Pachuca zijn aangehouden op verdenking van radioactief materiaal zijn niet besmet. Eén van hen zou wel tekenen van besmetting tonen, zegt persbureau EP. De zes waren naar het ziekenhuis gebracht om getest te worden op radioactieve besmetting. Ze zouden in de buurt zijn geweest van een vrachtwagen met radioactief materiaal die eerder deze week werd gestolen. Gisteren werd die teruggevonden.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 Het weer. Eerst droog. Het koelt af tot dicht bij nul. Morgen overdag overal bewolkt. Af en toe regen of natte sneeuw. En het wordt 5 tot 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Woord. Marten Westerveen. Welkom terug, beste luisteraar. Of welkom bij Woord programma waar we wekelijks het mooiste uit de omroepsarchieven tonen. En daar zijn we nu ook al twee uur mee bezig. In dit uur blijven we praten over het einde. Want we hebben het einde al gehoord van onder andere het einde van de apartheid in het vorige uur. Het einde van een bijzonder kinderleven zoals u dat net voor het nieuws net hoorde. Nu gaan we het hebben over hoe dat klinkt. Het einde precies. Hoe klinkt het om een leven te eindigen? U gaat luisteren naar een heel bijzondere audiocollage uit 1995. Getiteld De Laatste ademstoot. Het is weer tijd voor ons programma. Dit keer met stervenden. Er zijn mensen die heel plotseling sterven. Er zijn ook mensen die weten dat zij binnen afzienbare tijd doodgaan. U kunt natuurlijk telefonisch sterven. Dat brengt het onderwerp met zich mee. Maar doet u dat dan aan het eind van dit programma en natuurlijk kunt u ook doodgaan. Die voorbeelden zijn uitgekozen omdat aan de hand daarvan... veel verduidelijkt kan worden van wat mensen die sterven moeten weten. Agony my mind. I'm a statistic. And when I first got here, I felt very much alone. I was overwhelmed with grief and I expected to find something. But oh, I found no sympathy. I only saw thousands of others whose bodies were as badly mangled as mine. I was given a number and placed in a category and the category was called traffic fatality. Now, the day I died was an ordinary school day. Oh, how I wish I'd taken the bus. But I was too cool for the bus. I remembered how I'd conned my mom out of her car that day. A special favor I pleaded, cause all the other kids drive. And when the 250 bell rang that day, I threw my books in my locker. I'm free until 8.40 tomorrow morning. Oh, I ran to the parking lot, excited at the thought of driving a car. Being my own boss, being free. Now, it doesn't matter how the accident happened. I was just goofing off, I guess. Going a little too fast, smoking a little pot, taking crazy chances. But I was enjoying my freedom and having myself a ball. And the very last thing I remember was passing an old lady who seemed to be going awful slow. Then I heard the deafening crash and felt a terrific jolt. Glass and steel flew everywhere. My whole body seemed to be turning inside out. And then I heard myself scream. Suddenly I awakened, and it was very quiet. This police officer was standing over me. Then I saw this doctor. My body was so mangled, I was saturated with blood. Pieces of jagged glass were sticking out all over my body. And I thought it strange that I didn't feel anything. Hey, mister, don't pull that sheet over my head. I can't be dead. I'm only 17. I got a date tonight. I'm supposed to grow up and have a wonderful life. I can't be dead. But later, I was placed in a morgue, on a cold slab, and my folks had to identify me. Oh, why did they have to see me like this? Why did I have to look into my mom's eyes when she had just been through the most terrible ordeal of her life? And my dad, he suddenly looked like an old man as he told the man in charge, Yes, that's our son. And my funeral, it was a real experience. I saw all my relatives and friends walk towards my casket. They passed by one by one. And looked at me with the saddest eyes I guessed I'd ever seen. Some of my buddies were crying and my girlfriend touched my hand and sobbed as she walked away. Please, somebody wake me up and get me out of here. I can't bear to see my mom and dad so broken up. And my grandparents are so racked with grief they can barely walk. And my brother and sister are like zombies walking around in a daze Please, somebody, no one can believe this, and I can't believe it myself. Please don't bury me, I can't be dead. I have a lot of living to do. I want to laugh and run again. I want to sing and dance. Oh, please don't put me in the ground. I promise if you give me one more chance, God, I'll be the most careful driver in the whole wide world. All I'm asking is one more chance, God. Please, I'm only 17. The chances are that every person in this room tonight will die. 100 years from tonight, every single person in this room will be. You think I'm going to live forever, and the years begin to tick away. And when you're 37, like I am, they're ticking away mighty quick. And when you're 47, they seem like an hour apiece. And when you're 67, they seem like five minutes. I had dinner with an 85-year-old woman last night. She said to me, a year seems like five minutes now. Are you, are you ready, ready, ready to, to die? die? The chances are that your time will soon be gone. Every person in this room tonight Will die. Will die. Well die year seems will like 5 minutes now. Well die. 100 will years. Die. Every single person per will be there. We'll be there, be be there, be there. Will be there. Are you afraid to die? Are you afraid to die? Are you afraid to die? Vanavond gaat Harlem dood. Ja. Ja, ik, ik ben niet erg rustig, moet ik zeggen, want uh, dat zijn gruwelijke dingen altijd. M maar uh, ik heb uh, uh, maar dat viel me dus voor duizend procent mee, mag ik wel zeggen. Maar er wordt toch ook wel uh, veel gehuild. Je bedoelt dat... Ik mag, ik, het, er zaten ook geen fouten in, maar dat, dat moet kloppen. De cijfers worden per dag uh, uh, bijgewerkt. Er zijn mensen die zeggen, ja, te dikke bult, ja. haal hem dood. Nee, want uh, ik wist helemaal niks vanaf. Want het is dus niet waar. Het is gewoon niet waar. Jij en ik bij elkaar, die, uh, die uh, hun, hun leven lang hebben rondgehoerd en gesnoerd. Uh, twee jaar geleden. En uh, toen zijn we afgezakt. Eerst in Amerika. En daar barstte toen die, die belachelijke hysterie uh, los. Uh, we zijn. Met je, uh, en het wel zeker als je één. Uh, uh, dan toch wel bevreesd mag zijn voor parallellen. En. Toen was er helaas hier ook nogal sprake van, uh, van deze gruwelijke jongen die sterft. Het is ook... Uh, je bedoelt... En hij is pas 37 jaar wat vreselijk voor hem. Waar heeft hij dat aan verdiend? Hij is 37 jaar wat vreselijk. Maar hij zal het er wel naar gemaakt hebben. Daaraan gestorven is. Dus je kan er niks van zeggen. Dat wel. De dood is ontoelaatbaar, onnodig kwetsend en in strijd met de goede smaak. A, ah, in strijd met de goede smaak. Ja, daar kan ik alleen maar op reageren als zijnde nodeloos kwetsend. Het is de bedoeling geweest om mensen in welke vorm dan ook te shockeren of te kwetsen. Maar is het dan niet als kwetsend of in strijd met de goede smaak te ervaren? Nee, dat kan, ik, dat kan ik me zeker niet voorstellen. Leven doe je maar één keer, doodgaan ook. De commissie heeft besloten dat de dood ontoelaatbaar is. En eh, wij trekken daar eh, zeker geen conclusies uit. Ik heb vanochtend eh, de opdracht gegeven... de dood eh, met ingang van heden meteen eh, te cancelen. De dood, die een onderdeel is van een totale campagne... trekken wij op het ogenblik dus resoluut terug. Want de, wij conformeren ons, eh, zoals gezegd. Dat is duidelijk toch mag worden verwacht dat het te weinig overlijden teweeg brengt. Ik kan u garanderen dat wij bijzonder veel aandacht aan, uh, aan de ideale doelstelling uh, hechten. het is het op een directe en positief confronterende manier zorgen voor het overlijden van nabestaanden. <tie> Ik kon fietsen, lachen, tv kijken, blozen, telefoneren en nu ben ik dood. De dood hoeft geen echt cliché te zijn. In een oude kerk begon vanmiddag de dood in een ander perspectief. Een bijzondere uitvaart. Het is er altijd leuk en carnaval, carnavalzachtig een uitvaart. Uh, inmiddels is geconstateerd, ook door de overleden, dat het echt wel een vak is. En dat er gevaren bij komen. En dat de voorzieningen niet zo geweldig zijn op een begraafplaats. Wat is het gevaar dan? Het grote gevaar is het instorten. Dat de bol die ernaast ligt, dus gaat schuiven naar het midden toe. Dan wordt het een rommeltje. En dan wordt het dus een rommeltje. En uh, dat gaat weer goed. Een plexiglazen kist met een koepel erop. Wilt, ja. u, daar, wilt u daar ook in? Uh, nou, mijn vrouw legt er al in. En een kind van me legt erin. Mijn graf is niet zo groot. In mijn graf is mijn plaats voor drie hippies. oh lekker efficiënt. Ja, dat is right. En allemaal op een rijtje? Allemaal op een rijtje. En allemaal hetzelfde? Nou, als ik met het ding erop kom, dan steekt ik iets bovenuit. Zuster Alfons, die fronsde wenkbrauwen. Wat vindt u daarna van? Nou, ik vind dat gewoon Luguber. Ja. In het begin lijkt het een beetje, ja, wat zal ik zeggen, een beetje harteloos of zo, maar ja, efficiënt. Het is. Is iets heb ik nog nooit gezien? Voor je eigen vind ik dat. Ach, daar ben ik al veertig jaar gewend. Dus, oh. Als je maar ergens inlegt. ligt. Reis, ik vind ik dat. je even denken, hoe gaan ze dan mee naar het kerkhof? Uh, ik denk wel eens dat ze nou al die leuke dingen is deden... terwijl de mensen nog leefden, ja? Oh, het is een apparaat in. ja. Op het alleronverwachtste horen dat de mensheid dood is... het is iets heel ergs. De mensheid die nog vol grote plannen was... zou hij er toen wel enig vermoeden van gehad hebben... dat binnen enkele maanden die toekomst zijn dood inhield? Ik denk het niet. En nu is de mensheid dan zelf uit dit leven weggenomen het mens dan wiens waarde men eerst past en wallen... na zijn dood zal leren beseffen. Ik dank u wel. Zoals ik beloofd heb, mijn eigen dood. Ja, ik ga echt dood. Ja. Je eigen sterven en desondanks ook dollen met dood. Ja, kijk. Een beetje oneerbiedig. Ja, iedereen gaat dood. De dood is iets uh, on onontkoombaars. Ja. De dood hoort net zo bij het leven als de geboorte. Als niemand dood zou gaan... Dan zou het een drukke boel worden hier hoor. Ja. Je eigen dood ruimt er wel eens lekker op. De dood is misschien wel een lolbroek voor de buitenwereld. Maar het is toch wel eens zinvol uh, het, het uh, tijdelijke met het eeuwige te verhuilen. Ja. Uh, waarvoor zijn we hier op aarde? Uh, ja, Als je dus over de dood nadenkt, ben je natuurlijk ook bezig met, met ja, waar, waar ben je mee bezig? Je bent gewoon bezig met de vraag waar ben je mee bezig? Ja. Maar dat is een vraag waar je nooit uitkomt hè? Al eeuwenlang geloven mensen dat de mens vergelijkbaar is met het eerste stadium van hersendood. Nu nog verblijven onze gedachten sterker en meer dan wij dit met woorden willen en kunnen zeggen. Bij hen en bij hun nabestaanden. Die in de verschrikking van dat ogenblik zijn omgekomen. Te meer nu in deze dagen de stoffelijke resten. ...op de kerkhoven van ons vaderland, gekomen zijn uit de menselijke impuls. Duizenden stoffelijke resten hebben zich opgesteld op dit kerkhof... ...duizenden ook daarbuiten. Maar alles overtreffend in aantal zijn de ongenoemde... ...overdekt met bloemen... ...veelkleurig in het stralende licht van deze herfstzon. May they rest in peace. Het is een zeer zware taak om op dit ogenblik woorden te vinden. Het is voor mij het moeilijkste om afscheid te nemen. Zijn warm kloppend hart was steeds bereid te helpen waar hij dit kon. Wij zullen zijn waardevolle adviezen moeten missen. Onvermoeibaar, opgewekt en steeds bereid... Om alles te geven van zijn bijzondere gaven. Hij was altijd vrolijk. Met grote dankbaarheid bedenk ik al hetgeen hij voor ons heeft gedaan. Zullen wij steeds, deze plaats voorbijgaande, aan hen denken? En zal een geest bij ons blijven? Hij rustte in vrede. Het leven met zijn eisen is hiermee voorbij. Wij moeten voort, er is geen weg terug en er is naast de dood ook geen andere stilstand dan deze, de kortstondige die wij beleefden. Maar op de drempel van dit stilstaan en het voortgaan gedenken wij nog eenmaal alle die met hen waren en met hen gedood zijn. En die nu of morgen voorgoed een laatste rustplaats zullen vinden op de kerkhoven van ons land of op die in andere landen van deze wereld. Dat zij alle rusten in vrede. Wij mensen kunnen elkander opheffen. Maar... we hebben het allen moeilijk met deze ramp. Er zal hier wel niemand zijn... maar wij vinden het antwoord niet. Toen ik een kleine jongen was... leerde mijn moeder mij... dat als ik het moeilijk had... dat ik dan... een plek kon vinden waar ik het brengen kon... bij deze graven. Maar toen is het harde leven gekomen... en dat ontneemt ons zoveel. was ook dit. Maar op een ogenblik als dit... Wanneer een mens zijn nietigheid ziet en hulpeloos staat, zo hulpeloos. En onze twijfel, onze vragen, ons verdriet, onze bitterheid en ook de stank. We zien op het ogenblik dat zeer veel kinderen het leven verliezen en zich onderdompelen in drugs... Een vlucht in de mystiek. Eh, alle mogelijke, vaak angstige, griezelige eh, bewegingen... die het wegtrekken uit de werkelijkheid. En eh, last but not least, eh, dat ze vluchten in de zelfmoord. De kinderzelfmoord neemt hand over hand toe. En dat wijde ik aan de macht. De lust, ondergang, hel en verdoemenis... Bestaat een grote belangstelling voor levensbeëindiging? Zelfdodingen trekken altijd veel publiek. Zo ook van verslaggever Willem Jan. Grijze dames en heren laten orgelklanken over zich komen die een einde aan hun leven maken. Die wil sterven. Ja, ik wil het leven beëindigen. Ja, dat vind ik goed. Zanig. Waarom zou je er geen gebruik van maken? Heel gewoon. Moet doen. Alsjeblieft, doet het dan. Denkt u er ook zo over? Ja, dat ja, moet kunnen. Er zijn ook landen waar de regering een sterfteregeling oplegt. Ja, enorm. Dat bewijst dat, ja, dat, dat, dat ik voortdurend weer overal gevraagd word... om een zelfmoordpoging te doen. Ik wil gaan regelen dat er de zelfmoorden allemaal slagen. Dat leidt ernaartoe dat als ze doen ook inderdaad het goed doen. En dat blijkt ook uit de geweldige toevloed van mensen die, die dood willen. Wij willen dat er van ons niet anders wordt verwacht, want dat geeft toch het gevoel dat je mensen als het ware uitnodigt om zich aan te melden voor levensbeëindiging. Een hotel waar mensen aan hun eind zullen worden geholpen. Um, um, uh, laten we ervoor zorgen dat het grote en grove geld dat ermee verdiend wordt, wordt afgepakt. Het grove geld dat er wordt verdiend met het Trouwens ook met andere vormen van georganiseerde euthanasie en de handel in zelfdoding. Dan ben ik dat ook van harte met hem eens. Het allemaal gezwam in de ruimte, want wij moeten, uh, dit, wij, wij moet, dit moet gelegaliseerd worden. En daar blijf ik bij, want dan ben je van al die troep af. Heel veel mensen snappen er niets van. Uh, euthanasie blijft zeker. Hulp bij zelfdoding blijft bestaan van, van euthanasie, van hulp bij zelfdoding. Bij elk sterfgeval een verklaring in te vullen wat er gebeurd is of iemand in natuurlijke dood is gestorven of niet. Nou, daar sta ik uh, uit volle overtuiging achter. Daar ben ik. Uh, daar ben ik het zeer mee eens. All men must die. All men must die. What cause of yours could be worth such torture? He will die. He is a man like other men. He will die. I will kill him. He'll never die. Never. Maar als er nog sprake is van ernstig geestelijk lijden, grijpt u dan ook naar de morfine spaar? Nee, ja. We fixen het wel met die overlijdenspapieren. Er zijn zoveel ziekteverschijnselen. dat er niet één bepaalde doodsoorzaak hoeft te worden vermeld. U wist toch ook dat juist het toedienen van morfine bij een hersenbloeding. gecontraindiceerd werd? Morfine werkt bij een hersenbloeding gecontraindiceerd. Dat zijn andere mogelijkheden. Zoals? Verschillende soorten tranquilizers. Dan heb ik hier de akte van overlijden. Hebt u. Kort na het overlijden worden gezegd als. We fixen het wel met die overlijdensakte. En er zijn zoveel doodsoorzaken aan te wijzen. dat we niet één bepaalde oorzaak hoeven te noemen. U hebt gezegd, ik vind dit nog geen geval voor euthanasie. Nee. Wat bedoelde u daarmee? Uh, Kadettelijke patiënten die er aan toe waren. Als uh, om het maar eens cru te zeggen. dan had u wel een massaslachting kunnen aanrichten. als u op al deze patiënten euthanasie toepast. Ja, inderdaad, ja. Dan, uh, dan zeg je uit beleefdheid, goed meneer, het gaat wel. maar... De ging uit de mond noemt u dat vooruitgang. Tong uit de mond, scheef, vastgebonden. Uw reactie op haar dood was, het is maar goed dat het met haar is afgelopen. Het was een zielig geval. De mens die voor een euthanasie moet buigen, of hij wil of niet, wordt met een gevoel van huivering bevangen. En dat vervult me met een panische angst. Als ik zie... Dat hele straten even op de voordeurmat door het simpele zetten van hun handtekening. Met andere woorden, dan kan zo'n actie natuurlijk niets meer... en niets minder zijn dan... dan een wat naïeve, zij het goed bedoelde, massale euthanasie. Onduidelijk, omdat in het midden wordt gelaten... om wat voor gevallen van euthanasie het hier gaat. Passieve vrijwillige of passieve onvrijwillige euthanasie. Actieve vrijwillige of actieve onvrijwillige euthanasie. Pseudo-euthanasie, dat wil zeggen... ...pseudo-passieve vrijwillige of passieve onvrijwillige. Pseudo-euthanasie, actieve vrijwilligen of actieve onvrijwillige. Pseudo-euthanasie. Ik weet het niet. Daar mogen we voorlopig naar raden. En als dan zo iemand plotseling door een hersenbloeding invalide wordt... ...dan is dat uitermate... Ik ben zo geweldig blij. De massa's mensen die sterven... Iedere drie seconden sterft er een kind in de wereld. En de bewoners sterven als muggen. En dat raad ik jullie ook aan. Amsterdam hm. sterft. Ja. ja. Nee, is weg, hè? Ja, het duurt niet lang meer. Als ik het hard ga, dan ben je er geweest. Dat zou jammer zijn, hè? Hm? Nog niet. <laughs> ja. Zo, ja. so, wat een knoeiboos, hè? Oh. Oh, wat een bloed, hè? Ach. Oh. oh, hij kan er niet tegen, geloof ik. Oh, hij gaat dood? Ja, hij gaat dood. Oh. Oh, nou ja, dan is hij de eerste. Hè? Ons kind? Ja, ons kind. Jezus Christus, Willem. Ja, jij zag het toch ook niet meer zitten? Nou... Ja, maar... Oeh... Ja, ik weet het niet, ik weet het niet, hè. Uh, wat, ben, wat ben je dan bang voor? Ja, en, en wat, wat komt er hierna dan? Nou, het leven gaat gewoon door. Als je sterft, dan gaat het gewoon door. Het lichaam sterft ervan. Oh, zeker, zeker, zeker. Oh, god, wel oh, Christus, we gaan we nu begonnen? gewoon Kom, dat is allemaal gewoon toe. Je bent zo, het bloedje is zo gebeurd. Het is zo gebeurd, schatje. Zal, zal ik door je hart heen steken als je. Wil? Zal, zal ik door je hart heen steken? Oh, oh, ja, je gaat al. Zie je wel. Nu ben je dood, maar het gaat gewoon door. Je kunt gewoon zien hoe die berg met vlees, levenloos, naast mij, nog warm in mijn armen ligt. Hé, He? dit is maar vlees. Stel toch niks voor. Spoelig zal al het vlees van mijn schedel af gerot zijn. <lacht> nou, dood is... Is daarom te lachen. Is gewoon, is gewoon een lachertje de dood. Ah, ah. Ik moet er, moet er een eind aan maken. Oh, oh, oh, waarom sterf ik nou? Nee! Ik luister naar de dood op Radio 1. In... De dood hoort dood, bij het leven. Dood, maar bij het leven komt de dood wel heel dood, erg dichtbij. De doodmakers doen goede zaken. De dood zingt en timmert er vrolijk op los. Ja, wij betalen voor de dood. Dat hele doodgaan, dat is een belangrijk element in uw bedrijf. Ja, niet alleen het doodgaan. Ik heb ook het gevoel dat het een invloed heeft op de mensen, hun enthousiasme en hun... Uh, ja, levensblijheid, zeg maar even. Kortom, nog steeds sterft iedere maand uh, iemand hier. Ja, het helpt toch wel. Ik heb het gevoel dat we toch wel goed bezig zijn. Our air force has developed a new kind of bomb. It's a mother. Each mother contains babies which are full of hard steel pellets. The mother releases the baby. The baby explodes over an area the size of ten football fields with enough force to puncture the head of chest of stomach van een soldier. We duizenden en duizenden van deze moeders op de Let's hear it for motherhood. Meneer Munich, het einde is altijd onvermijdelijk. Ook voor dit programma trouwens, maar ook voor ons leven. Toch willen we dat graag altijd nog een beetje uitstellen. Kunt u een paar basisregels geven waardoor wij het allemaal een beetje kunnen uitstellen? Als je geest jong blijft, dan, blijf je, dan, dan word je nooit oud. Want dat blijft doorleven. En de eeuwige leven, daar heb ik nou begrepen dat dat wel degelijk bestaat. Want hetgeen wat afvalt, kijk maar eens naar de bomen. De bomen gooien een, een, een oude blader neer en die groeien in hun eigen afval weer op. En zo blijft de leven even bestaan. En wat wij achterlaten, het zij wordt gecremeerd, maar er blijft toch een beetje as van je over. En dat kan zich ontwikkelen, misschien met jaren, na jaren lang, tot een bloemetje of zo. Dan heb ik gezegd: nou, als het maar geen boterbloem wordt, want dan vreten de koeien me op. <lacht> De begrafenissen en de crematies. De, de, de nabestaande begrafenis, de stoffelijk overschot, daar wordt alle medewerking aangegeven. De uitvaart of een nadat de bepaalde tijdstip collectief te aarde worden besteld, omdat de crematie is uitgesloten. Dus begrafenis zal weliswaar wel collectief zijn, mochten er in de toekomst nog de lichamen... of de delen van lichamen... welk stoffelijk overschot. Want dat is de juiste tragiek. Nu is er een groot aantal begrafenissen. Wat gebeurt er met de stoffelijke resten van die mensen? Die zullen... Komt Amsterdam bij die begrafenissen? Ja, er is... Der, uh, over, uh, uh, uh, uh, uh. Maar dat zal dus ook betekenen dat de mensen voor wie crematie de voorgeschreven weg is, dat daaraan geen gehoor kan worden gegeven. Uh. Moet er zo lang gewacht worden tot de begrafenis, die collectieve begrafenis kan plaatsvinden? Uh, kunt u heel voorzichtig een schatting doen wanneer die collectieve begrafenis zal plaatsvinden? Is dat een kwestie van dagen of weken? Dat kan ik dus heel voorzichtig juist niet doen. Uh, ik wil wel iets uh, nog toevoegen. Uh, geen sprake van. Dat is ook precies de reden dat uh, dementen bejaarden... Uh, het leven zou mogen worden ontnomen. Waarom het zo belangrijk is... dat uh, demente bejaarden die mij aan mijn eind helpt. Uh, geen sprake van. Het gaat in dit geval om een levende... maar ten dode opgeschreven sandwich. Een, een sandwich van menselijke lichamen. Uh, de ten dode opgeschreven... die lang uit met zijn lange lichaam... op het trottoir ligt. Op een nachtelijk ijskoud trottoir. En het dode meisje... wat daar bovenop gaat liggen... Deinend op zijn zware astmatische ademhaling. En dat meisje nodigt dan uit om met andere woorden een sandwich van haar te maken. Ik weiger dat. Allerlei erotische of, of zelfs hier pornografische bijgedachten. En later als die twee mensen dood zijn. Die twee mensen die zo wanhopig gestorven zijn. Wij zijn gestorven en jij die je niet over ons heen hebt gelegd. Bent in leven gebleven. Ik, ik heb me toen niet over die twee heen gelegd. He, dus in hoeverre, ik ben erbij gestorven, maar ook weer niets. Maar door dit soort gedachten is die menselijke, die levende doden... tot een symbool voor de dood geworden. Een klaagzang voor de doden of een rouwdienst om hun zielenheil te bespoedigen. Aard hierna voor de doden. He, de, de, de doden uh, steken door het hart bij de overlevenden. En die hele samenballing, dat is het nieuwe lichaam van de gestorvenen. Een mens is een samenballing... na zijn dood, nadat ze overleden zijn. Ze nemen daar geen fysieke plaats meer in. Een voorbeeld. Totdat die mensen zelf uh, doodgaan. Ja. Zo zou je kunnen zeggen. Dat uh, is de tweede dood. De tweede dood. Uh, ja. uh, je probeert uh, troost te vinden... door niet door je van de doden... af te keren. Door je er heel intiem mee bezig te houden. Maar in feite gaat... Uh, het gaat niet alleen om het herdenken van twee doden... maar het gaat eigenlijk, denk ik, om zijn eigen sterfelijkheid. Hè? Het is niet alleen een... een niet alleen een uh... Do you ever fantasize... about being killed? Never. Do you ever wonder... about all the different ways of dying? You know, violently. I wonder, like... what would be the most horrible way to die? I try not to think about dying too much. Luguber, weerzinwekkend, pervers om Duitsland in leven te houden. Zo kan ik nog een hele tijd doorgaan. De vrouw wordt gereduceerd tot hersendood. Afschuwelijk. Aan de andere kant het feit dat je een lugubere vrouw die feitelijk dood is... zei het dat wij met onze macht in staat zijn dat gegeven te maskeren en uit te stellen... ...en dat je zo iemand recht moet geven om te sterven... Maar nu zijn moeder is, dat dat dan betekent dat dat kind ook zou sterven. Een recht op sterven. Uh, een recht op sterven. Een recht om volledig gestorven verklaard te worden. Of een recht om, om, ja, of om, om. Is hier nu sprake van een vrouw die dood is? He, je groeit in een dode moeder. Of is het een vrouw die in feite toch niet dood is, want je wordt in leven gehouden? Is er nu sprake van een dode vrouw, ja of nee? Ja en nee. Uh, is zo iemand dood? Uh, leeft zo iemand voort uh, in het hiernamaals? Of uh, is de persoon in een tussentoestand, dat wil zeggen helemaal dood, maar ook niet meer levend? Uh, in zekere zin leeft de persoon namelijk in de zuiver biologische zin, de orga het organisme functioneert. Um, wat darmgeluiden zullen wel ontbreken en natuurlijk ook... Uh, andere geluiden. De hersenen zijn ook dood. Dat is natuurlijk belangrijk. De hersenen zijn dood. De hersendood is het criterium. Uh, die uh, vrouw, die moeder is uh, overleden. Het is overleden, pas boem, we gaan weer verder. Uh, we moeten er niet zo emotioneel over doen. Trek de stekker maar uit de stopcontact. Als je nu de knop omdraait, dan is dit moord. Mag dat alsjeblieft? Dat zijn rare jongens. Die, uh, die, die kweken we met z'n ken... Ja, Ik ken die jongens van heel dichtbij. Je kunt het een kind aandoen in een lijk te gedijen. Het is namelijk niet zomaar een lijk. Voor dat kind is het een levend huis. Dat het is natuurlijk ook een beetje te luguberen... om met dat lijkt te gaan zitten stollen en dat te bewegen. Nou, dat hoef ik toch niet te vertellen? Nee, sorry. Ja. Nee. Ja. Ja, dat is heel erg. Mijn bezoek vandaag om de gevallenen te eren. Zo is het toch? Ze hebben de mond vol tegen racisme. En uh, waarom zoveel, zeggen ook dat nog? Dan denk ik, als ze dat er op één of twee doen. Als ze dat niet willen doen. Maar op zo'n uitgebreide schaal... en dan zulke misplaatsen... Wat is er aan de hand hier op dit kerkhof? Ik kan ik kan Dan zijn er nog mensen met helemaal geen ontwikkeling, want het is de daar nog S.I.G. En het is -E S.I.E.G, S hè. Die mensen hebben het leven voor ons gegeven. Ik, ik vind het uh, dus dit ja, schandalig het wat er gebeurd is. Gebeurt. Dood te gaan, dat er dan ergens iets fout zit, hè? Een Garde-man die uh, ligt een paar maanden in zijn huis dood. Want die heeft verder niemand meer. En niemand valt het op dat hij er niet meer is. Ik vind wel dat het mogelijk moet zijn dat zo iemand doodgaat. Voor 300 gulden krijgen we u niet meer onder de zoden. Voor 500 kan je al weg. Joh. Oh ja, het, het, het kan allemaal veel, veel goedkoper en makkelijker. Lijken dus misdragen die... zich ook heel erg. <laughs> nou, wat er zo mis kan gaan met een lijk. Ja, ik wil er geen smakelijk praatje van maken. Maar er hoeft maar een bron op te landen. En drie ja. uur later ben je... Ja, ja zeker. zeker. Je kunt dus niet een lijk bij nul graden bewaren, want bij nul nee. graden dan komen er blauwe vlekken op. Ja. Of rode, daar wil ik vanaf weten. Als je maar even iets verkeerd doet, dan gaat een lijk lekken. Vlekken. Ja. Met... Lekken trekken. <laughs> en, en in het graf is het ook al niet rustig, want ik, ik nee. wilde altijd een graf, want dan dacht ik dat is makkelijker nee, dat als je wil gaan spoken. Wat, wat, wat is die morbide belangstelling voor. Uh het nou. lijkt. Maar je stond aan, de, aan, aan uh, een geopend graf, ja. een graf dat geruimd werd. En wat tof je daar ja. aan. Nou, daar kun je van alles aantreffen. Als een boer gaat ploegen en er komt een laars met nog een stuk bot uh, uit de grond... dan kan er nog van alles boven water komen. Dat rug, dat het niet het... verteert, maar het, het verteert allemaal niet zo hard in de grond. Hè? Nou, het, het proces is niet zo goed in de hand te houden. Want soms heb je wat men noemt adiposierenvorming. Dan, dan is het geen kwestie van verteren, maar ja, verzeping, wasachtig wordt het dan. Ja. En dat, uh, dat betekent dat het heel lang uh, het uh, lijk in de staat kan blijven waarin hij onder de grond is gegaan. En uh, ja, als dan uh, geruimd wordt, dan vind je wat ze noemen de wassen poppen. En uh, dan is het uh, opnieuw begraven en erover uh, uh, klaar. Bedoel. Rust in vrede is niet zo vredig, hè? Nee, er is ruimte zat, plaats genoeg. Uh. Uh, uh, bij het uh, ruimen er nog veel te veel naar boven kwam wat nog herkenbaar was. Uh, ja. uh, je moet de gelegenheid hebben om. Uh, uh, uh, te kunnen te en sterven, maar ook uh, vooral te vertrekken. heel goed. Ja. Ja, nee, maar, dat, maar dat is toch allemaal dat wil betekenen, want dat geeft aan dat het gewoon een mooi, uh, uh, efficiënt verlopend doorstromingsproces behoort te zijn, hè? en dan zo lang hebben ze daar gelegen en oprotten. omdat het een stuk makkelijker is natuurlijk, want ja, je hebt er verder geen omkijken weer naar, uh, je hoeft nergens voor te zorgen. en dat is vooral ook uit, uh, uit praktische overwegingen, want uh, er is plaats genoeg, hoeven niet mee. iedereen kan in alle rust thuis opgebaard staan. De nabestaanden dragen zelf de kist naar het graf. Begraven worden. Het kan nog steeds, want je uiteindelijke bestemming heeft gevolgen voor het milieu. U vindt dat uh, begraafplaatsen een andere functie zouden moeten hebben... dan alleen maar, ja, zeg maar een soort uh, opslagplaats van dode mensen? Het is in ieder geval een opslagplaats voor overledenen. Dat vind ik wel de meest natuurlijke wijze van... Ja, eigenlijk een eind maken aan, uh, aan je bestaan. Uh, nuttig in de grond zijn, als voedsel voor de wormen en zo dienen. Ja. Conclusie. Waarom laten we dit horen? Veel mensen begraven of cremeren. Als je je laat cremeren, dan hou ik na mijn dood ruimte bezet. En dat blijkt, als je dit alles hoort, toch een hele nuttige ruimte te zijn. Een mooie ruimte. Ruimte waar je niet omheen kan. Ik laat me niet begraven, want dan neem je geen ruimte in beslag. Uh, en bovendien dat ook door uh, de voorlichtende acties van crematie, die crematiegedachte... toch ingang begon te vinden in ons land. En je ziet hiervoor dus de invoerwagens waarmee dus een stoffelijk overschot in de oven werd ingevoerd. De overdeur gaat open en de kist wordt erin geschoven. Uh, nee, wij huldigen hier dus in Nederland een zogenaamde zelfontbranding van een lichaam. En eh, ja, je voert een normaal groot lichaam in. En na plusminus een uur blijft daar dus eh, alleen het beendergestel van over. Wij zorgen dus eerst dat wij het kist en lichaam hebben. Het is een hele felle rode gloed. Gaan we een jaren ja, die dood komt. Een vuur. Als je goed kijkt, zien alleen nog wat resten, botten. De brand, hier, zie je, hier kun je nog duidelijk zien. Dat is een stuk. Je ziet daar een... Een lichaam dat helemaal uh, aan het verbranden is. Branden. Een heel rustig uh, verlopend proces. Uh, op dit moment is het voor ons een, uh, om te zien hoe of een stoffelijk overschot brandt. En dan sta je daar toch heel anders tegenover. Ja. Beleef je het ook heel anders? Ja, je ziet dat het een mens is geweest. Dat is heel... Ja, pak ja. je toch wel aan, vind ik. Je ziet dus door je de vlammen heen de contouren van het lichaam. En eh, dat het ook ons pakt wanneer, dus uit je eigen kring iemand eh, zo veel en zo dicht bij de dood. Er, en er veel mee te maken krijgen. dat je verhardt eh, wanneer je brand uitgedampt. Eh, laat het land aan de levenden. Last van stank. Er is dus sprake van luchtverontreiniging. Het, het stoffelijk overschot schot zelf. Uh, gas ontwikkeld en kunnen op dat moment kortstondig dus weer een, uh, een emissie geven. En eventueel ontsnapte geurcomponenten uh, uh, in de buurt kunnen omwonenden... en mogelijk uh, uh, enige keren een uh, geurwaarneming uh, waar, uh, vinden. met ruikt. Men ruikt. Stof, zijt gij, en tot stof zult u wederkeren. lood koper, zink en cadmium. Er groeit dan niets meer. Een stoffelijk overschot wordt opgegraven en verwerkt. Het blijkt dat de natuur zijn werk niet goed kan doen op vertering. Nou, ik wil op mijn graafplaats werken met niet of slecht verteerde overschotten. Net zoals plastic hoezen om lijken heen. Op dit moment ligt er bij de Eerste Kamer een lijk. Direct, direct zijn we getuigen van een hartinfarct... I only believe the broken bones and caustic spells of hell. Every time that you take a shower, you're a foot slip from hell. That's right. Every time you eat a piece of steak, you're a choke from hell. That's right. Every you're just a drop in a bucket. You're just a light in the universe. You're just like a vapor that appears for a little while and vanishes. You see, you're one step from death. You're one you're step from one death. one step from death. You're... One step are you from death. To die? You're are you one step, to die? One are you step from death. You're you one step from death. Are you, are, you are you afraid to die? Are you afraid to die? Are you afraid to die? To die? He's created a worm for these people that will crawl inside them, in hell, in the lake of fire, and it will eat them continually. Hell. Down in hell, there are demons. And I believe that. They die. Where would I find hell? I found the biggest hell right here on earth. They die. They die. They're a bad place. It's a hell of fire. That's what it is down there. There is a literal place called hell. There's a lot of pain and suffering and gnashing of teeth. And it should happen for all eternity. You don't just die. You go on in pain and suffering. Yeah, that's a bad. Oh my, that's a bad place. Oh, a dungeon full of fire. And if you're bad, they throw you in the fire. Just in the picture. Look at us. <laughs> But aren't you the who went into graveyards, dug up freshly buried corpses, and transformed dead components into... Yes! Yes! Dead is dead, but... Don't. Don't. Don't. I am not interested in death! The only thing that concerns me is the preservation of life! Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Don't. Dood, dood, dood, dood gegaan, dood, dood, dood, dood, dood, dood, dood, dood, dood, dood. Dood, dood, dood, dood, gestorven. Dood, dood, dood, dood, dood, dood, dood. en met in welbehagen schieten ze elkander weer. en met inig welbehagen schieten ze elkander weer. Vele malen in de stoet door hun kameraden zijn vermoord en hier in Nederland grafwaard zijn gedragen. En daarachter volgt de baar, de koets, waaraan twee volledig gevulde bloemen vooraf gaan. Een aantal kransen is zeer groot van alle formaties van de beweging. waaraan de familieleden zijn bevestigd en aan weerszijden van de lijk de slippendragers die de wacht hebben gehouden. Kamerad, u als hart, geen terreur en geen nood kan ons zwak maken en u als mens zult ons kunnen billen wanneer wij zeggen tand omhoog, hoog om tand. Kameraden wij zullen nu niet weten. Wij zullen nu voortzetten tot de overwinning. Tien doden en het aantal slachtoffers kan nog toenemen... omdat nog niet alle uitgebrande wrakken zijn doorzocht. Zeker acht doden. En ja. Is het te vrezen dat het aantal doden nog zal toenemen? Dat sluiten we niet uit. Het is minimaal acht. Maar u kunt zich voorstellen dat het nogal een hectische situatie is. Ja. Dus we moeten even afwachten tot we een goed overzicht hebben. En op dit moment zijn we nog bezig om uh, nog enkele stoffelijke overschotten... uit de wrakken te, te halen en om uh, de ravage op te ruimen. Ik zal nog even het telefoonnummer herhalen, dat is drie. Ik ben ja. zo enorm geschrokken van uw programma. En waarvan het... dan? Nou, sorry opmerk, dan denk ik, dit is niet humaan. Jullie zijn echt, echt helemaal op het verkeerde spoor, bezig, want dat kan niet. Maar wat u doet in dit programma, dat is te ruilen. Want dit vind ik lastig wat u doet. Maar dat is een keuze bij volwassenen. <middels> Aan de telefoon worden op steeds grotere schaal mensen mee dogeloos vervolgd en lafhartig neergeknald. Maandag tussen half elf en twaalf hoorden we op een gegeven moment kreten, schreeuwen. Toen zijn we tegen het oor tot geslagen door vijf functionaars van het onderzoekapparaat van de PT. De telefoon wordt voor veel mensen nog steeds gevaarlijker. We moesten allemaal op de grond gaan liggen en daarna werden we meteen gefusieerd. Ook werden er enkele beambten doodgeschoten. De volgende moeige kwam er een helikopter en schoot op ons met machinegeweren. Op straat lagen nog doden van s'nachts. Die dag stierven er vele. Ik geloof meer dan 70 doden in totaal. Als iemand wapens had, brachten ze hem meteen omzeen. Brandweerlieden haalden een man met een ladder uit het water... die niets dan kogelgaten in zijn rug had, de hoogte van zijn middel. En in de rivier dreven nog meer lijken. En daar hebben we een groot aantal doden uitgehaald. De meeste doden waren geloof ik studenten. Zondag heb ik in 2,5 uur tijd vijf lijken uit de rivier gehaald. Ik kon zo zien dat ze allemaal in de rug geschoten waren. De soldaten lieten hen uitstappen, stelden hen op tegen een muur en schoten ze allemaal dood. Moordenaars, oh, laten we op de kanker uit de samenleving uit te rukken met de dood voor het vuurpeloton. We're all gonna die here. No, we're not gonna die. We're all gonna die, all of us. No, we're not gonna die. We're not gonna die, we're gonna get out of here. I don't wanna die. I don't want to die. Kill me. Kill me. What? Kill me. Now. An hour, it'll be too late. You tried to kill yourself? Why? Kill me or you won't be able to stop him. Kill me. Kill me! Michael! Kill me! Kill me! Let's strap him down! Kill me! Michael, kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Kill me! Goedemorgen! Welkom bij De Dood is men niet alleen heel erg boos omgehouden, maar ook men is er vreselijk van geschrokken. Nou, er zijn dus sterfgevallen waar je volledig vrede mee kan hebben. Jonge mensen vooral, kleine kinderen. Nou, de, de dood is echt een verlossing. En als er nou iemand dood gaat, dan werden ze wakker of ze werden niet wakker. In ieder geval waren ze altijd dood als ze wakker werden. U wordt dagelijks met de dood geconfronteerd. Ja. Ja. Hoe ervaart u dat? Dat is zo'n gigantische klap, mm -hmm. maar dat het zo heftig zou zijn... en zo lang zou duren... Had ik mezelf zelfs niet voorgesteld. Vindt u dat wij tegenwoordig goed met de dood omgaan? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Vroeger kon men zeer goed doodgaan... omdat die perdein, om te zeggen, een dagelijks metgezond leven was. Je stierf van een blinde darmontsteking, je stierf van bloedvergifting, je stierf van difterie. Mensen stierven aan allerlei onbenullige ziekenhuispastores. Ja. Daar stierf je aan. De mensen stierven aan moeilijke bevallingen. Ze stierven aan de maatschappelijk werkers. Ze stierven sociale adviseurs, al die ziekten waar alle kinderen tegenwoordig tegen zijn ingeënt. Dus er werd vroeger ontzettend veel gestorven. Dus het kwam vooral neer op het laten lijden van die patiënten. En dat konden die dokters verschrikkelijk goed. Als ik nou straks doodga, godverdomme, ik laat me hier verrekken, ik laat me hier kreperen, kanker, en die trekt zich geen ene donder van mij aan. 1970, 30.000 killed. 1971, 26.000 killed. 1970. Before they were numbers, they were human beings. Human beings are dying every day and for no reason. No reason is enough reason for this slaughter to go on and on and on Killing thousands and on. without even getting their hands dirty, without even seeing who they kill. Human beings are dying, and those who are not dying are rotting. 708, 792, 888, 893, 1422, 2912... Two million have been killed. Any other story you hear is a lie. Someday you're going to learn the truth about what's going on right now. Someday you're going to learn the truth about how many men, women, and children have killed. What could I do about it? We, you and I, drop bombs brilliantly designed to kill people. And isn't it interesting that we can do this now with little risk to ourselves and merely destroy people through automation? call it genocide still it goes on what could I do about it? help me kill what could I do? all you have to do is do nothing in fact you can do me a favor don't even think about me help me kill someday you're going to learn the truth about what's going on right now someday you're going to learn the truth about how many men women and children have killed what could I do about it? what could I do? What could I do about it? What could I do? What could I do about it? What, what, what could I do about it? What could possibly? I do? If it's got to be a bloodbath, let it be a bloodbath. What I say is, kill for peace. That's the slogan. Just kill for peace. The more kids we get rid of, the more peaceful everything will be. Right? Was dit het dood? Dood, dood. Deze uitzending van het paradijs werd gemaakt door Wolf van Dijk, Edward Meelhuizen, Geert-Jan van der Putten, Mirilo Bush. En Bart Schut. De dood wordt hier afgeschilderd als iets aantrekkelijks. De dood is voor iedereen. En zo wordt de welvaartsvaste burger... van de negentige jaren van de twintigste eeuw... dan gestimuleerd om rustig verder te slapen. Op het bed van het materieel genot. Immers, nu feestvieren. En straks, oh ja, dan moeten we nog wel een keer sterven... maar geen nood... Want de dood is slechts een overgang naar een nog mooier leven. Onder grote belangstelling van regeringsleiders en staatshoofden van over de hele wereld is vanmiddag prins Bernhard begraven. En ook prins Klaus overleed zondag na een vieze ziekte van enkele maanden. Ik vind het prima. Dat vind ik ook een terreur. Dat vind ik afschuwelijk. Oh man, wat een haat. Wat een haat spreekt hieruit. Hier, uit dit programma, is niets anders dan haat, haat, haat. Heel menselijk. Maar u zit hier alleen maar te haten en anders niet. U zit hier dat ik een ik, programma. De, de... Wat zegt u? Maar als men in een leven probeert te leven... en dat er dan een programma komt... dat ik nou mijn wezenloos wrok en dacht... zijn dit nu mensen... Met een daverende klap is vanmorgen de koningin in Rotterdam... met behulp van dynamiet definitief om zeep geholpen. En daar hoorde u de laatste ademstoot. Een audiocollage uit 1995. U luistert nog steeds naar Woord van de VPRO op Radio 1. Blijft u hangen, na het uur zijn we er nog steeds. Tot zo.